Ook krijgen de gewesten zeggenschap over zaken zoals de kinderbijslag... en delen van het gezondheids- en arbeidsmarktbeleid. Deze maand kwamen de Belgische formatiebesprekingen weer op gang... na een akkoord over de splitsing van het kiesdistrict Brussel-Halafi-Bewoorde. De verdreven Libische leider Gaddafi blijft vastberaden strijden tegen het nieuwe regime. Dat heeft zijn dochter Aisha gezegd op een Syrische radiozender. Ze omschreef de nieuwe machthebbers in Libië als verraders...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 Het weer. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. De middagtemperaturen varieert van 18 graden in het noorden... tot 22 in het zuidoosten. Morgen is het ook zonnig, met ochtends plaatselijk mist. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. AMDB verkeersinformatie. Werkzaamheden op de A1 Amsterdam-Amersfoort... zorgen voor 3 kilometer file tussen Bussen en Laren. En op de A2 eh, Den Bosch-Utrecht ook werkzaamheden... tussen Everdingen en Nieuwegein, 4 kilometer file... A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en Wageningen. Vijf kilometer door een ongeluk. En daarom staat daar de ook dicht. En er zijn ook werkzaamheden in Zeeland tot de A58. En daarom staat het vast in beide richtingen voor de Vlakentunnel over twee kilometer.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de Bie en Mieke van der Wij. Vijf minuten over tien. Welkom terug bij de Nieuwsshow. Over een minuut of twintig, zoals elke keer. Een boekenrecensent en dat is in dit geval Pieter Stijns van het NRC... Uh, is er nog boekennieuws of gaat het allemaal over hoe slecht het allemaal gaat? Uh, nu nou, de slechte dus, ook weer in de moeilijkheden ja, komt precies, enzovoort. Er is heel weinig positief nieuws uit de boekenwereld. Uh, ja, het begin deze week kwam al nieuws van, nou, het nieuws dat bij Selecties enorm ja. rommelt. Dat was al langer bekend. Maar ja, het is toch belangrijk, want dat zijn natuurlijk de grote mooie boekwinkels van Nederland. De supergrote boekwinkels. Ja. En daar gaat het gewoon zo slecht mee. En nu zijn de topmensen daar vervangen. En vervangen door uh, topmannen Afschuldig, van de HEMA, hè? geloof ik. Dus, uh, ja, eentje wel, ja. ja dus uh, een, een van mijn collega's had een column geschreven... en die voortdurend herhaalde, niet aan rookworst denken. Niet aan rookworst denken, want ja, dat, het, is, ja het is een bedrijf. En dat bedrijf wordt dus nu overgenomen. Nou, de slechte gaat het dus inderdaad, ja, zoals slecht. in dit geval de naam aangeeft... al uh, heel slecht mee. En dan uh, nou, was er ook nog een, een boek over Mijn Krant, NRC, die deze week uh, uit is gekomen van een ex-redacteur die zeer kritisch was over het, uh, uh, nou ja, het Israëlbeleid in de krant. En overal het feit dat wij te weinig de kant van Israël zouden laten zien in de krant. En te veel die van de Palestijnen. En het interessante voor de boekenbijlagen was dat de boekenbijlagen... waar ik dus bij werk bij de krant, daar eigenlijk ook vooral onder vuur lag. Omdat die boekenbijlagen een heleboel boeken van mensen... die zeer anti-islam waren, niet zouden bespreken. En daar is een heel boek over verschenen. Dat werd deze week gepubliceerd. Daar doken natuurlijk alle andere kranten op, op af... En ja, als je dat boek dan leest, dan zie je toch dat er toch heel veel fouten in staat. En ik weet dan dus zelf, omdat ik zelf bij die boekenbijlagen werk... weet ik ja, dat er van een heleboel boeken waarvan hij zegt, die zijn nooit besproken... en daar, daarmee wordt die visie uh, weggeduwd, die zijn gewoon uh, uh, wel besproken. Dat kun je gewoon laten zien. Ja, die hebben we dan besproken en dan besproken en dan besproken. Dus het, is een beetje, het was een beetje een losse flodderboek, maar het blijft dan toch hangen. En het is natuurlijk een kwestie, hè? het gaat om... Neem je stelling voor de Palestijnen of neem je stelling voor Israël... natuurlijk doe je geen van beide als krant. Je probeert beide kanten te laten zien. Maar dit is zo'n loopgraaf oorlog. Nou, je hebt het vorige uur, heb je daar al iemand over horen vertellen. Uh, en ik weet het ook, uh, ik, ook weer vanuit de boekenbijlagen bekeken... een paar weken, nee, ik denk dat het inmiddels anderhalve maand geleden is... hebben we het boek Jeruzalem besproken. Een historisch boek van Sebag Montefiore. Het is hier door uh, Ari besproken in de nieuwshow. geweldig boek over, over de geschiedenis van Jeruzalem... En nou ja, dat was een recensie. Nou, We hebben echt niets ingezien, helemaal niets ingezien. En degene die die recensie had geschreven... die kreeg nog weken daarna, kreeg hij zowel van... Pro-Israël lezers als van pro-Palestina-lezers, kreeg hij nog stapels brieven. En inderdaad, zoals het dan meestal gaat, werd het een klein beetje in evenwicht gehaald. Gelijkspelletje. Gelijkspelletje. Maar ja, het is uh, nou ja goed. Dat, uh, dat was de week. Wat, ja. wat zijn een ja. mooie producten waar nou, we over, over van hebben? Over Jeruzalem gesproken. Ik heb bij mij uh, uh, een ander boek, wat eigenlijk helemaal volgens dat Datstramin is, de geschiedenis, maar dan vooral vanuit de kunst bekeken: van Rome. De Zeven Levens van Rome van Robert Hughes. Geweldig boek, ga ik over vertellen. Cultuurgeschiedenis van de eeuwige stad. Ik heb een. Uh, zeer misschien wel de interessantste... en beste Amerikaanse roman van dit jaar bij me. Jennifer Egan. Uh, Bezoek van de knokploeg. Een beetje een stomme titel, maar daar ga ik het uh, dadelijk nog eventjes over hebben. Dat was een vertaalprobleem, denk ik. En dan heb ik een boekje bij me... dat uh, waar, ik erg, uh, waar ik erg op ben gesprongen... omdat ik daar nou eenmaal dol op ben. En dat is... Uh, een oh, boek ja. van de hoofdinspecteur Michelin. Die uit de school klapt in een boek. De magie achter de michelin gaat hij, gaat hij vertellen dat uh, ze er nooit geweest zijn. maar wel drie sterren hebben gegeven? Oh ja. Nou. <laughs> maar dat is, nou, dat is, daar zit een heel interessant verhaal achter. Uh, het is verder echt een heel slecht boek. Maar dat is, uh, daar ga ik het over hebben. Kijk. Uh, en dan heb ik nog eventjes als toetje. een prachtig derde deel van. Uh, de kunst van, van uh, Hergé. Uh, de kuifje-tekenaar. Echt prachtig. Hartstikke mooi. Dit is een meer over 20 minuten. Eh. Uh, we besluiten de nieuwshow vandaag met de acteur Hans Kesting. Zit 25 jaar in het vak en viert dat met zijn rol in De Vrek. Een karaktercomedie van Molière. Te lachen, maar ook af en toe heel treurig, Mieke. Erg goed gedaan. Ja? Helemaal in de moderne tijd uh, geplaatst. Maar ja, de G Ivo van Hoven, nou ja, gaan we het uitgebreid over hebben. We beginnen met Mondriaan en De Stijl. De Nederlandse kunstbeweging De Stijl, met als bekendste vertegenwoordigers... Piet Mondriaan en Theo van Doesburg, krijgt een permanente opstelling in ons land. Vanaf vandaag wordt er in het gemeentemuseum Den Haag... definitief een vleugel gewijd aan deze stroming... die de belangrijkste Nederlandse bijdrage heeft geleverd aan de moderne kunst. Nog tot op de dag van vandaag is de invloed van De Stijl zichtbaar... in het werk van tal van hedendaagse kunstenaars omgevers en architecten. We gaan erover praten met de directeur, Benno Tempel. Goedemorgen. Goedemorgen. hebt u toch een prachtige naam voor een museum. Ja, ja. heel fijn. Ja. Ja. Ja. Daar ben ik op uitgekozen. Ja. ja. ja. Um, en toen ik het las dacht ik, ja, dit is eigenlijk zo logisch. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat uw museum een permanente plek vrij ging maken voor ja, de dat, stijl? Ja, dat is pijnlijk. En niet alleen uh, het gemeentemuseum, maar ik denk ook in Nederland überhaupt dat het er niet was, is heel pijnlijk. Je kon tot vandaag beter naar, naar New York gaan om wat van de stijl te zien. Het ja. is alsof je beter naar New York kan gaan om wat te zien van Rembrandt of van Gogh. Hoezo, jullie hadden toch de beroemdste Mondriaan aan? Nou, de, de Mondriaans wel, maar dat hele verhaal van de stijl. Dat je, je kan natuurlijk in het Centraal Museum een heel mooi rietveld zien enzovoort, dus... Die verschillende kunstenaars kon je wel zien... maar het hele verhaal samen dat was nergens te zien. Want jullie hebben bijna 300 werken van Mondrian. Van Mondrian alleen al. Ja. Ja. En hij is daar natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van, van die vleugel. Ja, samen met Rietveld en met Van Doesburg en al die kunstenaars samen. Jullie hebben geen nieuwe vleugel gebouwd, maar een bestaande ontruimd. Ja, ontruimd en verbouwd. Hè. Dus we hebben echt gesloopt en uh, de hamer erin gezet, de sloophamer. En een, uh, en een heel nieuw parcours gemaakt samen met een kunstenaar, Krijn de Koning. Die heeft echt een fantastische, speciale architectuur ontworpen. Krijn Koning samen met architect Anne Holtrop. En dat is, dat is heel mooi. Vooral hoe dat dan in het hart van die tentoonstellingsruimte samenkomt. je nou, zou kunnen zeggen wat daar gerealiseerd is door Krijn de Koning... is alsof je bijna aanvoelt hoe bijzonder de stijl, hoe vernieuwend dat toen was. Mm. Want voor ons, wij kennen natuurlijk al die beeldtaal. Wij kennen allemaal de rood-blauwe stoel van, van Rietveld. We weten allemaal hoe de schilderijen van Mondriaan eruit zien. Maar... Als je kan voorstellen hoe dat destijds voor het eerst geweest moet zijn voor de mensen... dat is bijna niet na te voelen. Het grappige is natuurlijk dat u het over de stijl heeft. U noemt ook de dingen, de, de meubels, het schilderij is natuurlijk heel erg belangrijk. Uiteindelijk was het een blad. Ja, uiteindelijk een blad. En niet alleen een blad. Een blad de belangrijkste beweging die ooit is geweest ontstaan in Laren, notabene. En Leiden. Hè, dus niet in New York, Berlijn, Londen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog in neutraal Nederland ontstond er een blad. Je zou het bijna kunnen zeggen zoals vandaag de dag Facebook of Twitter werkt. Ze, ze zagen elkaar niet, ze stuurden briefjes, uh, uh, zwart-wit foto's, toen heel modern. Op die manier communiceerden ze. Mondria en Rietveld hebben elkaar nooit ontmoet. Nou, daar zijn we echt stil van, hè? Dat verwacht je dus niet. Maar we hadden wel uh, veel contact. hadden heel veel contact... Uh, en leverde enorm veel, uh, wisselde enorm veel ideeën uit. En wat je daar zag, is dat er een soort snelkookpan kwam. waarin al die kunstenaars gingen samenwerken. en ze wilden één gemeenschappelijk soort kunstwerk, kunstwerk, heette dat dan wel, hè, mm. maken. Alles moest samenkomen: ja. architectuur, beeldende kunst. Maar waar kwam het vandaan? Want je nou ja, zou zeggen, als er een paar um, jonge mannen bij elkaar zitten... dan ontstaat er wat, maar ze hadden niet eens contact met elkaar. Nou, niet fysiek al, altijd, nee. inderdaad. Uh, nou, die gemeenschapskunstgedachte komt natuurlijk al van Berlage, Berlage af. Hè. Dat, ja. Daar gebeurde het al. Alleen, er was nog hiërarchie. En deze kunstenaars wilden de hiërarchie... tussen de verschillende kunsten weghalen. Dus een architect was net zo belangrijk als een kunstenaar. Of een meubelmaker was net zo belangrijk als een, als, als een reclameblaadje dat gemaakt werd. Is het ooit is ook... echt allemaal uit al die disciplines een keer samengekomen? Eigenlijk? Nou ja, op verschillende plekken. Uh, bijvoorbeeld, uh, daar hebben we ook voorbeelden van hele mooie maquettes. Uh, het was natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Hing uh, daar dan bijvoorbeeld ook een mondriaan aan de wand? Uh, daar hing, weet ik even, heb ik even niet praten of een mondriaan hing, maar er hingen wel werken aan de wand. Hetzelfde geldt voor uh, het atelier of de studio van de fotograaf Bersenbrugge. Dat is ook heel mooi gedaan. Uh, Straatsburg uh, heb je de, de obet, de danszaal. Die fantastisch is. Die is weer helemaal gereconstrueerd. Wie heeft die gemaakt? De, uh, Van Doesburg heeft dat ontworpen. Nou, dat, is, dat is fantastisch om dat te zien, met meubels. En het gaat door tot over het plafond, de schilderingen. Waardoor je dus het gevoel hebt dat die hele zaal aan het bewegen is. Kan je die bezoeken? Die kan je tegenwoordig weer bezoeken, ja. Nou, ik had nog en woord. natuurlijk het, uh, het atelier van Mondriaan, dat hij ontworpen heeft in zijn eigen atelier in Parijs. Dat was natuurlijk een wonder van moderniteit. Het grappige was dat als je gaat opzoeken, de stijl, dus het blad ook, waar uiteindelijk uh, toch een deel, deel van de ontstaansgeschiedenis in oplagen op lage 300. ja. ja. Dus niks. En nee, alles, alles in het Westen verandert. Hè? Zoals wij tegenwoordig leven, helemaal beïnvloed door de stijl. De manier waarop je je kamer inricht, de manier dat je witte wanden hebt, etcetera, beïnvloed door de stijl. Kunnen we bijna niet voorstellen wat er niet door hun beïnvloed is. Maar, maar weten we ook hoe het kwam dat zij opeens op dat idee kwamen om het totaal anders te doen? Nou, dat, dat is natuurlijk een idee dat op meerdere vlakken ja. speelde. Hè? Bij de Bauhaus in Duitsland zag je het ook. Precies, alleen het is niet wat... helemaal apart van alles. Nee, alleen wat wel heel bijzonder is bij die Hollanders is dat ze zeiden van, nou, we gaan geen standaardisatie toepassen. Wat in bouwhaus wel is. Nee, sterker nog, ze, ze keken elke keer naar de specifieke vraag... en dan zochten ze een spe, specifiek antwoord bij. Wat is er voor dat? Nou, uh, het Rietveld-Schreuderhuis bijvoorbeeld. Hè, dat is niet een, een huis dat je zomaar kan standaardiseren... een hele, hele straat met Rietveld-Schreuderhuizen kan bouwen... In, in, zoals dat in Utrecht staat. Rijtjeshuizen deden ze niet aan? Dat deden ze niet aan. Wat, en Dat deden ze in Bauhaus dus wel. Dus ze maakten heel specifieke oplossingen voor een probleem. En dat maakt het, het maakt het heel bijzonder. En wat we vandaag doen in het gemeentemuseum... zijn de hele dag gratis toegankelijk. Dus iedereen kan komen uh, om dat te zien. En nou ja, dat is denk ik heel mooi. En dat hoe rest... ziet dat eruit? Probeert u eens te beschrijven wat je ziet als je door die vleugel Nou, Je wandelt. ziet heel veel omdat het, omdat het dus een, een stroming is waarvan alles samenkwam. Maar je ziet bijvoorbeeld uh, de kinderslaapkamer van de Bruinzeel-familie. Dat heeft Huzaar gemaakt. Dus dan zie je als het ware op de wand de mondriaanvlakken. Er staan daar twee bedjes in. Uh, er staat er een kastje en een stoeltje. Daar is er glas en lood bij. Uh, allemaal in die primaire kleuren. Maar dan loop je de hoek om en dan sta je ineens oog en in oog met uh, een kinderstoel in rood. Of je staat in oog en oog met een mondriaan. En we denken allemaal mondriaan is geel, blauw, rood. Maar dan zie je een mondriaan, begin van de stijl, in roze. He, dus je krijgt heel veel verrassende kanten uh, in die tentoonstelling. Een keuken, uh, fotografie, uh, producten die ze voor Metsenko hebben gemaakt. He, dus uh, mode, uh, theedoeken. Even, even nog terug naar die kinderkamer, dat vind ik wel leuk. Hoe is het met die kinderen afgelopen? Nou, dat was de Bruinzeel-familie, ik, ja, ja, ja, ik denk Die zijn keukenskamer, ja, denk niet goed. Zo dat ze helemaal verknipt zijn geworden... doordat ze tussen nee, de tussen Nee, de maar, de nee het, leuke is, het leuke is van die stijl, dat is, dat is heel vrij en vrolijk, dat zeggen wij ook. Hè. De, de, de, de stijl, hoe daarna gekeken is, ook naar Mondriaan, met name postume, nadat ze gestorven zijn, die kunstenaars, was heel streng. Terwijl die kunstenaars waren helemaal niet zo streng. Sterker nog, ze wilden juist hele dynamische, vrolijke, optimistische kunst maken. Mondrian danste de Charleston. Niet alleen. Hoezo niet alleen? Nou, dat, dan deed hij, uh, hij. Hij danste vele soorten dans. Maar hij zorgde ook altijd dat er iemand op bezoek kwam. Dat hij zijn vrouw meenam. Dan zette die een man neer ging eerst dansen met die vrouw. Ja. Terwijl die tegelijkertijd ook vaak gezien wordt als een hele serieuze, bijna monnikachtige ja, kunstenaar. Was, hè? Ja, slari. Hij was wel serieus over zijn kunst. Maar vanaf 1926, toen in de Telegraaf artikel werd gepubliceerd over zijn atelier, was de hotspot in Parijs was zijn atelier. Als je als geïnteresseerde in de kunst naar Parijs ging... probeerde je binnen te komen in het atelier van Mondriaan. Dat is dus niet een stille plek geweest. Überhaupt, dat kon niet, want uh, 100 meter verder lag, uh, lag het spoor. Dus het is een rotherrie geweest van al die treinen die langs kwamen. Maar dat beeld dat geschapen is, met name na, na zijn leven van Mondriaan... dat houdt heel weinig uh, stand als je gaat kijken hoe die, hoe die echt leefde. Is het in die tijd al vrij snel herkend als echt een hele belangrijke beweging? Uh, ja, dat ging heel snel. He, dus je ziet dat iemand als Theo van Doesburg... ook uh, naar Bauhaus uh, uh, werd gehaald en daar een poosje is geweest. Je ziet dat, dat was in Weimar, hè? In Weimar, inderdaad. Uh, je ziet dat Mondriaan vanaf 26, dus ongeveer, als dat atelier meer bekend wordt... toch een van de belangrijkste kunstenaars van Parijs al heel snel wordt. Uh, dus ook zo gezien wordt. Um, ja. Dus ja, dat, en, en Rietveld natuurlijk. Dat was toch een van onze grootste architecten tijdens zijn leven. Maar werd er door de Goelgemeente een beetje vreemd tegen aangekeken? Nou, het was natuurlijk was... wel een stroming die uh, in die zin echt een tijd vooruit was. Mm -hmm. Het was een, bedoeld voor een nieuwe tijd. Voor een, nieuwe, een nieuw soort maatschappij. En in die zin is het natuurlijk wel heel moeilijk geweest... voor het gewone publiek om eraan te wennen. Het was zo verschillend. Het was zo verschillend. Een mooi voorbeeld daarvan is toen het atelier van Mondriaan werd afgebroken vond zich op de eerste verdieping. Toen heeft een poosje in het grauwe Parijse straatbeeld... was de voorgevelweg... hebben die kleurige vlakken van Mondriaan open en blootgehangen. Nou, helaas zijn er geen foto's oh, van. ik het zeggen, zijn er nee, foto's Helaas van. niet, maar dat moet, dat moet fantastisch zijn geweest. En dat gevoel kan je volgens mij een beetje terugkrijgen... als je bij ons die tentoonstelling bezoekt. Want dan zie je dat, dat middelpunt waar Krijn de Koning alles laat samenkomen. En volgens mij sta je daar als hedendaagse bezoeker zo op het verkeerde been. En volgens mij hebben de de mensen in Parijs zich toen ook zo gevonden. Oh, is dat hoe weet u dat, dat dat, dat, dat zo was? Daar is, geschreven. De daar is over geschreven. Vrienden van Mondriaan, andere stijlkunstenaars... hebben erover geschreven dat ze door Parijs liepen... langs het oude atelier van Piet. Dat het daar open en bloot hing. Dat Piet dat vers verschrikkelijk zou hebben gevonden. En, en laten jullie in dit museum dan ook zien hoe, de, hoe die, uh, die invloed door is gegaan tot nu Want ja, ik heb een CD in mijn kast staan van The White Stripes. Ja, ja fantastisch. Ja. Die heet The Style. Ja. White Stripes, helaas ook uh, ter ziele. Ja. Uh, eerder dan nee. RM. Maar... Ja, ja, absoluut. En uh, uh, bijvoorbeeld heel leuk, een, uh, een kast van Piet Heineek. een Nederlandse designer, die van uh, afvalhout, sloophout, Sloop inderdaad een kast heeft gemaakt. Yes. Uh, constant Nieuw Babylon, over utopie gesproken en over een nieuwe wereld willen scheppen. Uh, dus nee, dat doen we zeker. Het is een flinke vleugel dus? Ja, het is een grote oppervlak. Ja, hoeveel? Uh, ongeveer 800 vierkante meter. En wat heeft er allemaal voor plaats moeten maken? Wat is er allemaal weggeruimd? Nou, heel veel oude muurtjes. <laughs> heel veel uh, oude, oude niet-Berlage muren. Ik wou zeggen. Nee, nee, nee. <laughs> uh, dat, dat oppervlak in het museum was uh, eigenlijk uh, door Berlaag alleen maar bedoeld uh, om te bestaan uit zuilen. En er zijn de afgelopen decennia allemaal muren tussen gezet. Dus die muren konden we omweg breken, was geen monument. En we hebben daar nieuwe muren uiteraard tussen gezet. En uh, ja, nu hebben we eigenlijk een nieuw museum in het museum. En dat is fantastisch. Ja, maar er zijn ook een heel veel kunstwerken natuurlijk opgeruimd. Nou, nee, oh, we tonen oh. meer, denk ik, dan wat we voorheen toonden. Oh, maar die jij misschien naar een andere plek gegaan. Gaan een andere plek. Ja. Maar jullie tonen alleen maar uit de eigen collectie. Het is niet nee, zo dat jullie nee, ook nog dingen uit oh nee, het Krullermuller... of zo zoveel. Nee, het is goed om te zeggen. Het is echt fantastisch om te zien hoe de Nederlandse musea hierop gereageerd hebben. Het NAI bijvoorbeeld in Rotterdam, Centraal Museum in Utrecht, Krullermuller bijvoorbeeld, Rijksmuseum, Van Abbe Museum, zeggen allemaal het is zo goed dat er één plek in Nederland komt waar de stijl te zien is. Wij werken mee. En soms in de bruikleen, maar het NAI en het Centraal Museum echt als partners. Dus we kunnen continu ook met hun bijvoorbeeld architectuurstukken uh, wisselen. of uh, uh, st stukken van Rietveld. Dus uh, ja, echt groot compliment aan die collega's ook die dat zo groothartig hebben gedaan. Ook internationaal? Nou, nu nog niet. Maar je ziet wel dat uh, als ik erover vertel in het buitenland. dat we dit aan het voorbereiden zijn en dat het dus vandaag open gaat. dat er zo ent enthousiast op gereageerd wordt. Eigenlijk zouden ze gewoon een heel museum wel kunnen hebben. Ja, nou, het grote stijlmuseum, er absoluut. Dat zou je nee, ja, ja. Uh, mee trekken, waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja, nee, dat zou makkelijk kunnen. Want uh, ik moet heel eerlijk zeggen, inderdaad, dat we toch weer stukken naar het depot hebben verplaatst. <laughs> omdat, uh, omdat we te weinig ruimte hadden. Ja. Heb, je, heb je daar ook wel eens aan gedacht? Er zou een echt een, de stijlmuseum moeten komen? Nou ja, ik heb uh, met uh, Hans Jansen, de conservator. Uh, met wie we dit gedaan hebben. Uh, wel lopen grappen. We hadden eigenlijk een, uh, een uitbouw kunnen doen. Ja. Is, eigenlijk... is er ooit door de stijl een gebouw neergezet wat groot genoeg zou zijn om een de-stijl museum in te zetten. Nee, nee, dat niet. Nee, want je moet toch er dus echt... is niet iets wat je aan kan wijzen waar dat eigenlijk had moeten nee, komen. Nee. Ja, je kan natuurlijk nog groter deel van het gemeentemuseum ontruimen ja. en de, en de bekens op, op in de po hangen. Of, uh, ja, maar het, het gemeentemuseum de is niet hetzelfde. De gewoon de beurs voor uh, beschikbaar maken, <laughs> ja. toch? Het zou ook ja, heel goed kunnen. Ja. Maar ja. Ik wou niet zeggen be nee. Berlage. is. Dus, nee, maar het heeft heel veel met elkaar te maken. Berlagen was wel een referentiepunt van veel van die kunstenaars. Iemand als Piet Zwart. Iedereen ja. kreeg ruzie met van Doesburg. Piet Zwart is daarom niet bij de stijl gegaan. Want hij kon er gewoon niet met Van Doesenburg opschieten. Maar hij was wel heel nauw betrokken bij Berlage. Uh, dus je ziet dat die, die, die, die kunstenaars... zijn op een bepaalde manier wel verweven met elkaar. Nou, uh, iedereen kan er naartoe. Dus is er nog een feestelijk vandaag. programma? Ja. ja, de hele dag uh, wordt van alles georganiseerd. Uh, lezingen, uh. maar ook een uh, ontzettend mooie voorstelling... van Wouter van Reek. Uh, heeft een kinderkunstboek geschreven over Mondriaan. Heeft... Zeer terecht, net de internationale prijs voor illustratoren gewonnen. Keepvogel en Kijkvogel. Uh, Truus Matti zal er ook zijn. Die heeft een, een boek geschreven over Mondriaan in New York, Mr. Orange, voor uh, leeftijdscategorie 10-12-jarigen. Uh, nou, echt fantastisch. Echt aanraden om een keer te bespreken hier. Het zijn, het zijn mooie boeken. Nou, uh... Iedereen moet er dus naartoe naar het gemeentemuseum. Dankjewel, Benno Tempel, uh, directeur hoorde u Naar aanleiding van de opening vandaag van een vleugel... die geheel en definitief gewijd is aan Mondriaan en de stijl. Als u er meer over wilt weten... kunt u altijd terecht op onze website nieuwshow.nl.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 De koor is verdwenen, ze eh, je, er je, je allemaal ook. Maar het probleem is dat we op dit ogenblik een spookrijder hebben. Inderdaad, de ANWB-verkeersinformatie met een spookrijder. Rij je op de A1 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... dan kom je tussen het knooppunt Vaanplein en Numansdorp een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer het traject, de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... dan kom je tussen knooppunt Vaanplein en Numansdorp een spookrijder tegemoet. Geeft ons meteen de gelegenheid om afscheid te nemen. Met tranen in de ogen van Gerard Le Mans. Ik moet eerlijk zeggen, ik hoop hem nooit meer te horen. Uh, Pieter Stijns, goedemorgen. Ja, wat onaardig nou. Ik vond ja. juist zo'n leuke versie van Fuars. die oude. Ja, dat is een moderne versie van dat oude liedje. Ja. Ja. Um, een paar, paar weken geleden, ik zei het al net, besprak uh, Arie hier het boek uh, Jerusalem van Sebach Montefiore. Een, uh, Engels, ik geloof een Engels historicus. Um, en ik heb meegenomen als eerste boek een boek van. Uh, over Rome, wat eigenlijk een beetje hetzelfde is... namelijk een, de totale geschiedenis van Rome... Uh, geheten de zeven levens van Rome... Kat heeft negen levens, maar Rome heeft zeven levens. Waarschijnlijk omdat uh, Rome ook zeven heuvelen heeft. En welk leven zijn we nu toe? Uh, ik, als je, nu loop je vooruit op de zaak. Oh, maar als je Robert Hughes, de schrijver van dit boek, mag geloven... dan uh, is Rome eigenlijk al uh, downhill. Uh, het is uh, voorbij met uh, de glorie van Rome volgens uh, Robert Hughes. Uh, ik noem zijn naam al Robert Hughes, want dat is het bijzondere van dit boek. Het is een heel dik boek... Um, Robert Hughes is echt, nou ja, misschien wel de beroemdste kunstcriticus uh, die er rondloopt. De man die boeken boek heeft geschreven als The Shock of the New. Uh, dat is als, zijn werk als kunsthistoricus, hè, als criticus van de moderne kunst. Uh, hij is ook een uh, historicus en hij heeft ook een heel erg beroemd boek... wat iedereen die naar Australië gaat altijd in zijn koffertje heeft zitten, namelijk... Uh, de, de de Fatal Shore heet dat. Dat is de geschiedenis van Australië. En Australië is zijn geboorteland. Daar komt hij vandaan. Tegenwoordig woont hij gewoon in New York. Uh, tussen de moderne kunst, neem ik aan. Um, en hij gaat in dit boek... Uh, nou ja, het is duidelijk, Rome is zijn grote liefde. Daar kwam hij in 1959 voor het eerst. Ik denk ook dat hij aan dit boek is begonnen... toen het 50 jaar geleden was dat hij daar voor het eerst was. Um, en hij beschrijft dus Rome de hele geschiedenis vanaf de vroegste bewoning tot, nou ja, tot eigenlijk, dat is het grappige, tot het einde van de jaren zestig. En dan heeft hij een soort epiloogje eraan. Dat heeft ermee te maken dat, wat ik net al zei, dat hij toch een beetje een einde ziet gekomen aan de enorme rol die Rome altijd heeft gespeeld als. Ja, als punt waar alle kunst samenkomt. Uh, hè, waar de pauzen woonden die, uh, die die kunst uh, propageerden of niet. En waar de Romeinen zaten uh, met al hun uh, kunst uh, aankopen en aanslepingen. Um, maar hij dus praktisch de hele geschiedenis van Rome. En hij doet dat dus met de bril onder andere van de kunsthistoricus. Uh, en dat, dat levert dus een ander verhaal op. Want ja, hoeveel boeken over Rome zijn er niet? En hoeveel boeken over de geschiedenis heb je niet? Nou... Uh, als je dit boek leest, um, en zeker als je, als, je, als je nou niet echt een enorme specialist in Rome bent... dan val je in zekere zin van de ene verbazing in de andere. Hij, is, uh, hij schrijft leuk, het is een, een hele vlotte stylist... die op een, op een grappige manier van allerlei dingen kan vertellen. Um, hij schrijft af en toe heel lyrisch, dat is wanneer hij werkelijk enthousiast is. En dat is hij over heel veel dingen. Er zit bijvoorbeeld een prachtig hoofdstuk in... Over de barok, zijn lievelingskunstenaar is Bernini. Nou, dat, uh, hij zegt, dat is volgens mij niet helemaal waar hoor, dat die Bernini eigenlijk heel erg ondergewaardeerd is. Nou ja, volgens mij ondergewaardeerd. Dan hebben we het over iemand die ongeveer op elke fontein in Rome wel zijn, zijn stempel heeft nagelaten. En in ieder geval was hij in de barok niet ondergewaardeerd. En volgens mij in latere kunstgeschiedenis ook niet. Maar goed, hij mag, Robert Hughes mag dat zeggen. En als hij dan zelf weer gaat schrijven wat hij, wat hij ervan vindt... en waarom die Bernini zo bijzonder was, dan is, maakt dat echt heel bijzonder. Dus hij, heeft ook een soort, hij legt zijn eigen accenten... Um, en hij maakt er ook in veel opzichten, dat zit vooral aan het begin van het boek... en aan het einde maakt hij er een heel persoonlijk verhaal van. Dus hij vertelt inderdaad hoe hij met Rome kennis maakte als jongetje in, uh, in Australië... die om door de priesters daar werd opgevoed. De katholieke priesters die allemaal anzichtkaarten uit Rome hebben. Dat geeft een soort levendigheid. En dan hoe die daar voor het eerst komt. En dan zijn er twee dingen die hem daar treffen. Het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius op het Capitool Zoiets moois had hij nog nooit gezien. Met het patina van twee eeuwen staat daar een bronzen ruiterstandbeeld uh, tot in de perfectie uitgevoerd. Nou, dat is één dat is van zijn mooie dingen. En het andere wat hij zo prachtig vindt, is het... Campo dei Fiori, het plein in Rome... waar de fruitmarkt en de bloemenmarkt is. Maar wat ook de plaats is waar ketters werden verbrand... en er staat daar ook dat, dat beetje donkere, schaduwachtige beeld... van Giordano Bruno, een ketter, een, een, een, een, een astronoom die ruzie kreeg met de kerk... omdat hij dingen beweerde die niet in, in, in de dogma's van de kerk pasten. En hij zegt, van dat is een mooi beeld... want het leven gaat er op dat Campo di Fiori door... en tegelijkertijd hangt daar die schaduw van dat hele verleden omheen. En dat is een beetje wat de hele tijd door zijn boek heen speelt. Het is een, uh, je, je kunt ook wel negatieve dingen over het boek zeggen. hoor. Ik, ik weet toevallig vrij veel van de uh, Romeinse geschiedenis af... En dan zie ik ook wel dat hij heel slaafs... Uh, de, de, de, de spectaculairste bronnen over de Romeinse keizers volgt. He, er zijn, zijn, is veel geroddeld over die keizers. He, Nero, Caligula, nou, noem ze maar op. En hij... Gaat eigenlijk lok, stock en barrel gaat hij met, die, uh, met, die, met die versies gaat hij mee. Terwijl daar is al lang heel veel historisch werk overheen gegaan. En ja. zelfs Caligula had nog zijn goede kanten, zeg maar. Maar goed, <laughs> uh, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want dat vind ik het mooie van Robert Hughes. Hij kiest altijd voor het mooiste verhaal. En dat, uh, dat maakt natuurlijk zo'n boek heel erg leuk om te lezen. Dus, dus het, een van de andere hoofdstukken die ik echt prachtig vind is het hoofdstuk over het futurisme. Uh, dat hij een hele belangrijke stroming vond. Hè. Het begin van de 20e eeuw uh, liep langzaam eigenlijk over... vrij letterlijk zelfs in het fascisme en ook in de fascistische kunst. Maar de futuristen, dat waren de mensen die de moderniteit omarmden. Alles moest anders en alles moest rigoureus anders. En dat ging nog wel een paar stapjes verder dan de stijl... die we hier net hebben gehoord. Ja. Ook een kunstwerk datzelfde verhaal. Dus op dezelfde moment in Italië had je een vergelijkbare stroming. Maar die waren nog wel wat uh, frivoler, zou je kunnen zeggen. Dit gaat over het eten bij de futuristen. Een andere uitvinding was een gerecht... dat het opgewonde varken werd genoemd. Een verwarde fallische grap bestaande uit een hele ontvelde salamieworst rechtop stond in een schaal vol loeihete zwarte espresso... vermengd met flink wat ode klonje. Dat we, want alles moest anders en je moest dus ook niet meer eten... pasta was in de wand gedaan door de futuristen. Een derde heette uh, jacht in de hemel. Laat een haas langzaam pocheren in spumanten... nou, dat gaat nog, met cacaopoeder... Doop het beest als het vocht is opgenomen in citroenschap en serveer het in overvloedige salsa verde van spinazie en je gegarneerd met talloze zilveren bolletjes die doen denken aan hagelschot. Ja. Nou, die, die, en die laat het dus... uitserveren door vijf uh, west-afghaanse uh, geiten. Ja, het is echt het is de top. Maar, uh, en hij beschrijft ook hoe er lijkt me echt geweldig dat er zo'n futuristisch restaurant in Rome is geweest. Wist ik niet. Zullen mensen die veel van het futurisme weten wel weten. En dat je daar dus al die gerechten kon krijgen en dat op de ene of andere helemaal niet goed liep. Dat voilà. het is uh, het. Het is een boek. Uh, het is heel rijk. Dan, veel meer dan je natuurlijk in vijf minuten over zo'n boek kunt vertellen. Uh, de zeven levens van Rome. Ze zitten er allemaal in. Van uh, Robert Hughes. Uh, uitgegeven bij Balans. Een cultuurgeschiedenis van de eeuwige stad. Um, dan ga ik over op uh, de literatuur. En wel de Amerikaanse literatuur. Uh, ik heb voor me liggen de vertaling. Van een van de meest uh, ja, opzienbarende boeken in de Amerikaanse literatuur van dit jaar. Uh, een boek dat zowel de, uh, een, een Book Critics Award heeft gekregen... dat is een van de voornaamste prijzen in Amerika... als de Pulitzerprijs voor fictie. En het is van Jennifer Egan, een schrijfster... die al een aantal verhalenbundels en uh, romans op haar naam heeft staan. En het heet in de Nederlandse vertaling Bezoek van de Knokploeg... In het Engels heet het A Visit from the Goon Squad. Nou, dat is een beetje een rare titel. Het klinkt als een thriller eigenlijk. Hè? Bezoek van de knoekplog. Uh, nou ja, uh, laat maar liggen. Dat zou heel erg jammer zijn als je dit boek uh, aan je voorbij laat gaan. Uh, de reden is. Uh, is het verder wel dit, goed vertaald? Die, ja, het is verder goed vertaald. Hm. Dus dat is, het is, we hebben het duidelijk geworsteld met die, met die uh, titel. Uh, en dat komt een, er komt voortdurend in het boek voor dat times a goon. Uh, de, de tijd is een, uh, is, een, is een soort misdadiger. Of het is, is, komt de hele tijd langs als je het niet verwacht. En dan krijg je weer een tik van de tijd. Wat er eigenlijk een beetje achter zit is het idee dat uh, de tijd heeft... Uh, we spreken over de tand destijds. En hier zou je kunnen spreken van de haaien tand Nou, Dat is een beetje gevrocht om als titel aan zo'n boek te geven. Maar waar het om gaat is... Dat dit boek eigenlijk uh, de geschiedenis van Amerika. in de afgelopen 40 jaar vertelt. aan de hand van mensen die zo groot zijn geworden. en dat is natuurlijk wel interessant. Uh, in de punkperiode. Dus de mensen die in het eind van de jaren 70. zo'n 17, 18 waren. die worden hier gevolgd. Uh, in, in dit boek tot in de moderne tijd. En dat gebeurt op een hele bijzondere manier. Want dit boek is niet alleen een roman in verhalen. Dus de afzonderlijke hoofdstukken die zijn apart te lezen. En uh, ze vormen eigenlijk echte ontzettend goede short stories op zichzelf. Maar dan krijg je wat je hebt in een mozaïekroman of in een mozaïekfilm. Want die worden ook veel gemaakt. Dat sommige van die personages weer terugkomen in die andere verhalen. En dat er dus op die manier een soort web ontstaat tussen al die personages. Waarbij je ook heel langzaam te, te weten komt wat er met die personages later weer is gebeurd. Want dat staat dan in een van zo'n ja. apart verhaal... waar dat de hoofdpersoon is, staat dat er niet in... En het mooie is dat al die losse verhalen van Jennifer Egan... ook nog eens een keer, in zekere zin... nou, experimenteel, dat klinkt een beetje zwaar... maar ze heeft wel elke keer iets anders geprobeerd. Dus er is een verhaal in de ik-vorm, er is een verhaal in de hij-vorm... er is een verhaal in de vorm van een tijdschriftartikel... en op het einde zit er zelfs een verhaal in de vorm van een PowerPoint-presentatie in. Die dus dan ook, dat zie je dan ook in dat boek, echt als PowerPoint. Ik, ik laat het nu even ja. zien aan uh, iedereen. Nee, maar inderdaad, ja. Maar waarvan je niet denkt, god, dat is smaak en we gaan de zeven. Eventjes... Nee, nou ja, maar goed, het is ook, ook, ze heeft het voor het laatste hoofdstuk bewaard nee. en dan is het een. Uh, of het ene naar laatste. En dan is het een grappige. Uh, het is een grappige vondst. En je zit er dan ook helemaal in. En je snapt ook waarom die PowerPoint hier wordt genomen. Mm. En het, uh, het mooie van het boek is natuurlijk wat een goed boek moet zijn. Het is, het is niet alleen humoristisch, maar het is vooral ook echt heel ontroerend. En dat mm. heeft te maken met ja, het verval dat met de tijd komt. Met al die idealen die die personages hadden in, in de jaren zeventig. Ach, je kent het, uh, het, het idee wel. <laughs> Ja, je begint al een beetje vermoeiend. Ik begrijp eerlijk gezegd niet precies wat je bedoelt. Wat bedoel oh, je? Ja? Nou, je, Wat bedoel ik met de, uh, met de onderroering die komt ja. met de verval van de tijd? Oh, ja. je, nou, dat, je, je ziet dus bijvoorbeeld mensen die een bandje zijn begonnen. Ja. In de popmuziek speelt een belangrijke rol in deze, in, in deze roman. Je ziet de mensen die een bandje zijn begonnen. Je ziet dat sommige van die mensen die worden heel succesvol. Krijgen daar problemen met hun succes. Bijvoorbeeld om te pla, platenproducer worden. Allerlei hun ziel aan de duivel maar, moeten Verkopen. Is het de teleurstelling van de en dan, ideeën? Die ja, het is de teleurstelling van alles wat je dacht. Hè? Dus, je, hebt, ja, je hebt ook heel veel van dat soort films. Zoals The Big Chill. Maar ja. het grappige is dat die films en die boeken... die we tot nu toe hebben gehad... heel vaak gaan juist over de generatie babyboomers. Hè? Over de mensen die opgroeide in de jaren zestig, ten tijde van de, de burgerrechtenbeweging. Maar nu heb je, verschuif je het dus, en dat spreekt mij natuurlijk aan, want van die generatie ben ik. Nu nee. verschuif je het naar de mensen die opgegroeid zijn in die tweede helft van de jaren zeventig. Maar dat het menselijk leven eindig is, dat? Ja, en het, het is... weemoed. Nou, nou, kijk, het, ja, precies, weemoed. Uh, het, het, het, de, de, de motto's in dit boek, die komen uit Proust, hè, op zoek naar de verloren tijd, wat zo'n soort een boek is met zo'n soort weemoed, die daarin uitstraalt. Nou, de stijl is totaal niet Proestiaans, dus daar heeft mm. het niks mee te maken maar het is het is een beetje dat idee van ook nou ook ook een beetje wat afth van der heide in nederland heeft gedaan die heeft natuurlijk zijn uh uh, cyclus heeft hij de tandenloze tijd genoemd. Dit is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Dit zijn de tanden die zo hard in de mensen die door deze tijd heen gaan inwerken... dat er eigenlijk ze worden vermorzeld. Er blijft weinig van over. Een terechte Pulitzer Prize? Een terechte Pulitzer Prize. En het interessante is dat uh, de, de contender... In de, dus de, degene tegen wie zij het op moest nemen in die Pulitzer Prize... en bij die, bij die andere prijs trouwens ook, was Jonathan Franzen met Freedom. En dat is natuurlijk het boek geweest dat, dat, waar iedereen het over had... Maar eigenlijk is dit boek origineler. Het is origineel en opgebouwd. Dunner. dunner. <laughs> dat al in ieder geval. <laughs> en eigenlijk ook gewoon beter geschreven dan Jonathan Franson. En, uh, dus ik denk. Kijk, die Jonathan Franson heeft ook een prachtig beeld van, uh, van Veranderend Amerika. Ik heb daar ook van genoten van dat boek. Dus dat, uh, ik ga daar niets negatiefs over zeggen. Maar dit boek, ik denk dat het een terechte bekroning is geweest voor uh, in beide categorieën. Ik ga over naar iets heel anders. Dit echt de, Michelinster. Een, de Ja, ja, Da is, is, is ook een is documentaire een over gemaakt hè, met die oh, man ja, Over de Michelin. Eerst ook zeggen wat het is. Het is, een, het is een boek, het heet De Magie achter de Michelin-ster van Paul van Kranenbroek. Um, een boek dat. Een, een beetje, Belg, volgens mij, Ja, een Belg. Zoals de naam al een, doet. Voeren. V, een, het is een Vlaming, maar wel volgens mij een Franstalige Vlaming, want het boek is vertaald uit het Frans. Het is zeer slecht vertaald. Uh, gelukkig hoef ik hier niet eens namen te noemen... want er zit een soort, steekt een soort bureautje achter... via taal die dit heeft uh, vertaald. En ik denk overigens dat ook het boek zelf... niet zo best geschreven is. Ik kom er nog wel eventjes op terug. Paul van Kradenbroek is jarenlang de hoofdinspecteur... van de Benelux voor de uh, Michelin geweest... Uh, en dat, is, dat leek mij vroeger uh, als jongetje leek mij dat nou echt de, de, de baan. De, de, de baan. Dit echt, echt, ik kon me niets mooiers verzinnen dan dat je rond zou reizen, overal in een lekkere restaurants zou eten en dan luxe blijven. hotels, verslagjes en schrijven. En dat ze niet zouden we weten wie jij bent. Ja, precies. Die, dat je niet weet wie, dat ze dat niet weten en dat je dan stiekem zit te schrijven. Ja. En dan mag je de sterren uitdelen en dan mag je de rode bestekjes uitdelen. Ah, dat, is, dat, dat leek me echt ideaal. Nou, maar goed. maar nu dus komt vreselijk. er een boek en dat was ook de reden waarom dit boek me interesseerde. Uh, een boek waarin die mythe natuurlijk wordt ontluisterd. Deze man, dit is een kiss boek Die man heeft jarenlang bij de Michelin gewerkt, is met pensioen gegaan... en dacht toen, ik ga nu eens allemaal opschrijven wat er fout is. Ja. Nou, dat is nogal wat. Het, uh, het zijn niet echt de hele grote onthullingen. Dat vind ik dan weer jammer. Ik denk ook dat hij zichzelf een klein beetje probeert te sparen... want hij was onderdeel van dat systeem. Uh, daar heeft hij ook nog een voorbeeld van. Maar wat doet hij voor onthullingen, vraag je dan af. Nou, goed, nou. sommige liggen echt voor de hand. Michelin-inspecteurs worden slecht betaald. Nou ja, dat kan. Is dat een onthulling? Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zou ja. ik zeggen. Nee, geen goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Want je mag niet slapen in dure hotels, daar is geen budget voor. En ze mogen natuurlijk niet gratis slapen ergens. Um, dat was trouwens een leuke onthulling geweest. Dat die Michelin gratis ja. mag slapen in die dure hotels. Dat staat er dus niet in. Dat gebeurt niet. Um, de Michelin-inspecteurs worden niet goed medisch gecontroleerd. Dat is een van de belangrijke grieven ook van die Paul van Kramer. Dus als ze constant boven de bak hangen, dan is ja, het niet hun schuld... Dan maar is dat dus heel zwaar werk natuurlijk, hè? Ze zijn allemaal, hebben allemaal overgewicht. Nou goed, dan komt het. Niet alle inspecteurs zijn fijnproevers. Er zitten heel veel Ach. mensen bij met ontzettend slechte smaak. Slechte smaak in kleren, slechte smaak in manieren. Weet ik wat allemaal. Ja, dat kan natuurlijk. Er hoeft nog niks te als zeggen. Als ze maar iets van eten, Precies, weten, weten, van eten weten. Hij betwijfelt bij sommigen of ze iets van eten oh, weten. Maar goed, um, de ervaring van oude inspecteurs wordt niet benut. Nou, dan kom je al een beetje achter waarom hij zo boos is. Uh -huh. nee, hij wordt nooit meer gevraagd. Daar komt Precies. het gewoon op neer. En dan komt die anonimiteit. Dat is het belangrijkste. Hij zegt die anonimiteit is een mythe. En daar heeft hij een punt He, het idee is dat je inderdaad dat er stiekem aantekeningen worden ja. gemaakt en dan objectief een oordeel wordt gegeven. Nou, dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Hoe komt dat? Er zijn voor Nederland en België en Luxemburg zijn er drie inspecteurs, één oh, inspecteur per waar? land. Die moeten al die restaurants in de loop van het jaar, die moeten ook zo'n nieuw restaurant in Dordrecht. Precies. Kom, nou, dat, dat gebeurt er ze niet. gaan naar het nieuwe restaurant, natuurlijk. Maar die rest dat doen ze telefonisch ja. of, of nou ja, dus maar goed. Het probleem is natuurlijk dat. Iedereen kent die inspecteurs. Zeker als het Pol van Kranendonken is... die ongeveer vierkant is en ja. 1,60 meter. 60. Dus uh, dat is een soort, soort oh, dus Michelin-mannetje. Ik je weet al lang wie dat is. Ik heb nog twee minuten, Piet. Dus, uh, ja, ja, ik kan hier uren ja, over ja, ja, ja, ja, En door hij, zei, hij, hij gaat zelfs zo ver. Van, nou, hij, hij geeft het voorbeeld van een erehaag... die wordt gevormd door, het volledige keuken, door de volledige keukenbrigade... als er een inspecteur van Michelin... <laughs> bij een bepaald restaurant komt. Uh, de, de, natuurlijk de eigenaar die uh, komt praten, komt uitleggen. Het, ze weten het allemaal. En hij zegt ook, dat van ik wel een geestige zin, hij zegt... een auto met goede Michelin... Michelin-banden doet de alarmbellen al rinkelen. Overigens, een hele slechte tweedehands auto, want daar heeft hij ook nog kritiek op. Oh. Um, maar goed, en dan zegt hij: Hij zegt ook nog, ja, Frans chauvinisme, dat regime. Maar het verhaal van sterren uitdelen ja. en dan nooit geweest nou, zijn. Dat, daar is hij namelijk zelf, hij heeft zelf ook geen schone handen, want hij is zelf degene geweest van een van de beruchtste blunders uit de Michelin-geschiedenis. Namelijk het geven van een bip gourmand. Dat is het, uh, het uh, net niet een ster, maar goede, goed eten voor een goede prijs. Ja zijn is de leukste categorie, een hele belangrijke categorie. En die heeft hij uitgedeeld aan een restaurant... waarvan hij grote verwachtingen had. En waarvan hij zeker was dat dat restaurant open zou zijn... op het moment dat de gids uitkwam. En daar kwam iets tussen... En uh, hij had er dus echt nooit gegeten. Hij kende alleen die kok en hij kende het keukenpersoneel. En nou ja, dat bleek dus dat hij vervolgens... Uh, uh, ja, dat is, heeft, is een enorme ophef ja. over geweest. Want ja, de Michelin die zei iets wat ze nooit hadden kunnen weten. Nou, het is een, uh, ik zei al van het is een onmogelijk geschreven boek. Je, uh, ja. je, je, de ene zin is nog slechter dan de andere... Um, ik heb er toch nog wel enig plezier aan beleefd... maar dat is vooral door mijn eigen hang-up. Um, en daar zit dus inderdaad een klein beetje nieuws in. Niet zo heel veel nieuws. Ja. Paul van Kadebroek, de magie achter Michelinster. Dan heb ik nog uh, 30 ja. seconden ja, geloof kom voor niet. het ja. slotboek. Dat is altijd hetzelfde. Sorry. Maar dat geeft niet, want dit is een boek... <laughs> dat kan ik toch niet laten zien. Dit is een boek uh, dat, dat draait om de platen die erin staan. Het is ook wel een aardige biografie. Het gaat om de kunst van Hergé. Een boek van Philippe Godin. De, uh, Hergé, de schepper van Kuifje. Is dat is ook de ondertitel. En dit is deel drie van een serie die nu is afgesloten. Uh, 1950-1983, de hoogtijdagen van Kuifje met de mooiste albums. En dit is eigenlijk een boek dat vol staat met uh, outtakes. Hè, de tekeningen die je nooit gezien hebt. Uh, uh, dingen die hij speciaal heeft gemaakt voor gelegenheden met zijn beroemde personages. Kortom, gewoon de bladzijden eruit ja, scheuren en inlijsten. Precies, je kunt elke bladzijde zo'n beetje kun je inlijsten. Dit, uh, we hoeven niet meer te verdedigen dat de kunst van Hergé inderdaad uh, uh, grote kunst is. Oké. Okay. Dankjewel. Uh, Pieter Steins. tekstpagina 260. Als u al die uh, titels nog eens even na wilt lezen, en u kunt ook altijd naar de site gaan. Ja, we moeten namelijk naar, het, naar Hans Kesting, die zit hier... en uh, dat heeft te maken met uh, zijn 25-jarige jubileum... maar ook met de voorstelling De Vrek. Want dat graaizucht van alle tijden is... blijkt wel uit deze karaktercomedie... van de 17e-eeuwse Franse toneelschrijver Molière. Gierigaard Harpagon is zo bezorgd... ook maar iets van zijn geld te moeten prijsgeven... dat hij liever zijn kinderen van zich vervreemd... dan te investeren in hun levensgeluk. Morgenmiddag gaat het stuk in première in de stad Schouwburg in Amsterdam. Toneeg op Amsterdam. En Hans Kesting heeft de hoofdrol. En ik zei het al, daarmee viert hij ook dat hij 25 jaar in het vak zit. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Ja, gisteren was er de uh, try-out. Ja, tweede ja. try-out. Tweede try-out. Ging ja. goed? Ja, ging goed. Beter ja. dan uh, donderdag weer. Vanavond ja. ook weer try-out. En uh, er zijn ze ook voor bedoeld. het zijn nog eigenlijk repetities met publiek erbij. Ja. Ik moet je zeggen, ik heb er erg van genoten. Want wat, wat Ivo van Hoven heeft gedaan... is dat hij uh, het stuk helemaal naar de moderne tijd uh, geplaatst Nou, Dat kan wel eens misgaan, maar in dit geval vind ik het heel goed, uh, goed gelukt. Vond jij dat ook een beetje tricky? Uh, nou ja, hij speelt altijd, of het nou Shakespeare is of Molière... is, is het in een moderne setting en uh, met een blik van een mens van nu. Want hij leeft nu en we maken dit stuk nu. Maar zeker bij deze vrek van Molière is het, uh, vind ik, uh, heel goed gelukt zeg ik ja, maar vooruit. Vind ik ook. Omdat het zo, totaal niet uh, uh, zo haak staat... op wat je verwacht bij Molière... en, uh, en wat voor uh, uh, uh, verhalen er aan dit stuk hangt. Uh, veel mensen zullen de film gezien hebben met Louis de Funet. Uh, dat is allemaal met, met kantenbloesjes. En, uh, ja, ja, en heel erg op, de, op een beetje Grand Riole achtige manier gedaan. Terwijl dit is eigenlijk een heel grimmige komedie. Toen hij ermee aankwam, even van Hoven... dacht je toen meteen, ja, Harpagon. Dat is iets voor mijn jubileum. Nou... Uh, dat was drie jaar geleden geloof ik dat ik daar uh, een balletje voor opwierp. Uh, en, en ik hoorde pas uh, uh, een tijd geleden van, uh, van de vrek. Ik had het nooit gelezen en ik, ik heb, maak er een gewoonte van om een stuk... Dat ik niet ken ook pas te lezen op de dag dat we eraan beginnen. En dus sorry? ik heb het... Uh, nou, toen vond ik het een, een, een, een beetje een raar, fladderig stuk. Is een beetje situatie in het begin. Wat na het einde toe steeds uh, sterker wordt. Omdat dat conflict tussen die vader en die zoon... die allebei dezelfde vrouw willen trouwen... Uh, zo onoplosbaar blijkt te zijn. En dat wordt bij Ivo, vind ik, uh, zo ja, genadeloos hard uitgespeeld. Ja. En dat, uh, is het vaak opgevoerd in Nederland, dat stuk? Uh, bij mijn weten, een aantal jaren geleden... in een regie van... Karst Woudstra, uh, toen gespeeld door Geest Lindenbank, uh, helaas overleden. En dat had geloof ik veel succes toen. Ja. Ver vertel even kort dat verhaal. Ik dacht dat het net gedaan was door Mieke. Nou, de, de, de, de, je, je, je, je, je, ze willen dezelfde vrouw trouwen, maar goed, nee, daar is wil nog wil wel iets over te vertellen. Nou, nou, nee, maar, maar, maar Mieke vertelde, vatten het heel goed samen. Ja, ik wil het nog een keer zeggen, maar dan, dan gaan we kostbare tijd verliezen voor andere leuke vragen. <laughs> okay, <laughs> Als doen ik we op de dit? stoel van de mag gezien. Nee, nou, dat is al ah, gebeurd, hè. Oh, he? oh, okay. ja. ja, het is een ontzettend een gierige man die voortdurend bang is dat hij zijn geld kwijtraakt. Hij heeft een zoon en een dochter. Ja. En, uh, uh, hij, die, die, die, die, dat, dat, dat gierige aspect van hem staat zijn levensgeluk in de weg. En nou ja, het, het is, is iemand die zijn in... huis regeert alsof het een bedrijf is. En die en, en, die, goed, hij is gierig, maar hij is eigenlijk vooral bezig om dat familiekapitaal... wat hij heeft, te bewaren en uh, groter te maken... om het later door te kunnen geven aan die kinderen. Terwijl die kinderen zeggen, ja, wat heb ik aan geld dat ik later krijg? Ik wil, wil nu genieten. Nou, en dat botst ook. Is er iets sympathieks in hem te ontdekken? Ja, ik vind de wijze waarop hij zich daar monomaan mee bezighoudt... heeft iets sympathieks. En waarin hij daar zonder water bij de wijn te doen... zijn eisen stelt en dat huis regeert. Dat vind ik, naar het einde toe, iets ontroerends krijgen. Ja, want er zaten ook hele ontroerende momenten... intieme momenten ook haast met die kinderen. Dat je dacht, het is ook wel weer een lieve vader. Ja, maar het is het probleem... Zoals Ivo het heeft aangepakt, er is geen moeder in het huis. Die moeder is lang geleden overleden. Dus het is een verzameling van mensen zonder, zonder een vrouwenhand die, die, die het huis bestiert. Die ziet waar, waar er af en toe wat genegenheid nodig is, zou ik maar zeggen. Niet dat het alleen van een vrouw kan komen hoor, in, in een gezin. Maar er mist een moeder. En dat is ook aan alles voelbaar in het huis. Het is dus het 25-jarig bestaan van de heer Kesting op het toneel. Um, en, Mieke, vooral was dit degene die je uitgekozen had. Nou, de, de, de, dat is maar de vraag natuurlijk. Nee hoor, ik heb gewoon uh, tegen Ivo... Wie is, had je wel uit willen kiezen? Nou, Deel dus, ze dus, denk ik eigenlijk nooit na over... Uh, over de, De meeste acteurs roepen dan onmiddellijk Hamlet, als er weer even. Ja, nou, ik heb uh, ooit wel Hamlet willen spelen ja. toen, bij het vorige toneel van Amsterdam, maar dat, dat is wel te laat geworden. Huh? Is het nu te laat? Nou, ja, nou, als ik nou nog Hamlet zou spelen, dan weet ik niet wie of ik moet spelen. <laughs> nou ja, ja. Maar, dat, maar, maar dat is ook in dat ja. stuk. Dan zegt hij uh, uh, Harpagon, die wil, die wil dan met het meisje trouwen. En dan zegt hij op een gegeven moment: Ja, uh, misschien ben ik ook wel iets te oud, ik ben al 50. Ja. En jij bent ook 50. Ja. Dus dat, vond ik, dat, dat was natuurlijk ook even een soort knipoog, of niet? Nee, dat staat ook letterlijk in dat stuk. Oh, ja. is, die dan al, is die daar ook vijf? Ja, oh, okay. ja. Oh. dus dat is een toeval, ja. Maar ik had geen, uh, geen schrijver. Ik bedoel, als ik ooit nog een schrijver zou willen spelen op het toneel... dan is het Thomas Bernhard, de Oostenrijkse de, uh, toneelschrijver. O, uh, overleden helaas. Maar die heeft een fantastisch uh, aantal stukken geschreven. Maar goed, daar houdt Ivo van Hovenwin niet van. Dus dat zou ik ergens anders moeten doen. Nee, ik wilde gewoon die 25 jaar dat ik aan het toneel ben... eigenlijk omdat mijn vader dat ooit ook heeft... Gevierd, niet aan het toneel, maar in een computerbedrijf. Oh. En dat vond ik ontzettend leuk dat het ja. toen in het zonnetje werd gezet door de directeur. Maar dat herinner je, je nog? Ja, wij gingen mee naar Amsterdam en we Bloemen kregen taartjes naar bij de huis. directie... en we zaten daar paasbest gekleed en iedereen feliciteerde mijn vader... en die glom van trots. En die kreeg en, een gouden horloge. horloge. Nou, <laughs> dat weet ik niet meer. En geen gouden horloge, maar iets anders. Ik weet niet meer wat. En er werden foto's van genomen. We kregen een boek thuis gestuurd. Ja, vond ik ook iets ontroerends hebben voor mijn vader. Ja. Nou, niet dat ik nou zo ontroerd ben voor mezelf... maar ik vond het leuk om er een kader om te plaatsen... dat ik nou 25 jaar bezig ben. Want ik herinner me nog zo dat ik op de toneelacademie in Maastricht zat. En opeens ben je 25 jaar verder en nou, heb ik er gelukkig wel wat van gemaakt, van mijn toneel. Ja, en de, het, het is ook leuk dat je dat wil vieren. Want er ook ben je al besteden tot gedaan. Nee, maar bij het toneel is er al zo, er blijft niks van over. Ik bedoel dat die voorstelling afgelopen is, dan, dan, ja, dan, is, het, dan is het verleden tijd. En dus daarom is het leuk om me om, om dan op zo'n manier weer stil te staan. Ja. Maar goed, altijd als ik het lees of als jij het nu zegt 25 jaar, dan voel ik me opeens, uh, ja, het heeft ook iets heel tuttigs. Nou ja. ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen: nou ja, 25 jaar met hetzelfde bedrijf, kom op zeg, uh, ja. dat is ook niet erg uh, ondernemend. Nou, uh, nou ja, maar ik ben toch wel weggegaan. Maar ik ben er niet 25 jaar in ingestoten nee. geweest. Dus nee. ik, en ik zit er niet omdat ik denk: van... hé, hey, ik heb een vast salaris. en uh, nee. als een soort van Michelin-inspecteur. Nee, nee ik, ik, <laughs> ik, <ben geneel. laughs> ik. Ik zeg dat ook omdat je natuurlijk een uitstap hebt gemaakt. op een gegeven moment uh, naar de televisie. Ja, we krijgen een spookrijder, geloof ik. <laughs> nee, <hijs> nee, <hijs> <hijs> ja, ja, er, komt een spookrijder. Er, er zijn vast mensen die nooit naar het theater gaan. En nee, maar die, dat is de klonkende dat altijd onvermijdelijk is, Hans. Is dat erg? Heb je er niet meer aan herinnerd? Helemaal niet, nee hoor, ik, ik, ik, ik, ik, uh, ik maak een grapje. Nee, helemaal niet erg om over de televisie te hebben. Uh, dat heb ik toen gedaan omdat ja. ik het heel graag wilde proberen. En daar heb ik ook ja. heel veel plezier in gehad. En een hele dierbare vriendschap aan overgehouden met Paul de Leeuw. Die zei dat hij ging luisteren, dus die luistert niet. Oh. En, uh, nou, goed, dus... Paul. Nou, ik, Paul en, uh, luistert altijd, volgens mij. Ja, dat ja. begreep ik, ja. <laughs> Als hij niet uh, op het voetbalveld staat. Nee, nee, hij is thuis. En oh. ja. nodig okay. op de koffie uit, ja, maar ik moet repeteren okay. nog. Maar dus ik heb daar met heel veel plezier aan gewerkt en het heeft me één ding doen realiseren: dat televisie maken kon ik niet. Wat ik kan, of, of in ieder geval ja, dat kan ik is toneelspelen. Dus ik ben eigenlijk veel gerichter teruggekomen bij het toneel op Amsterdam in 2002 en dat heeft zich vertaald in een uh, enorme goede ontwikkeling verder. Ja, is, dat is natuurlijk lastig om te zeggen... wat heb ik in die 25 jaar geleerd. En je hebt natuurlijk ontzettend veel geleerd. Kun je dat op een bepaalde manier samenballen? Vooral geloof ik uh, zo ontspannen mogelijk ontspanning op toneel. En ontspanning in de repetitieruimte. En, en, en rust bewaren. En, en, en overzicht houden. En niet in paniek, in, in paniek raken. En je een je beetje bent. normaal doen. Die hadden ze wel een lekker woord op het ogenblik. Ja. Ja, toen is het was een beetje normaal. Wat ja. doe je ermee? Daar wat ik een bedoel is dat een beetje uh, een hoop een bij een toneel. een ja, die man, beetje die een die een beetje een beetje een beetje op... beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje die toneelstuk heb ik nog nooit gezien. Ja, je ja, nee, scherciert nu zo. Ja, ik zet een hoedje op, ik plak een snor op, ik kom in een oude auto... met een michelinbal na, ik ben een michelin-inspecteur. Nee, maar echt nee, volgens mij ga je toch te weinig naar het toneel. Ja, is dat zo? Ja, nou, de de nee, is dat zo? Nee, dat vind ik een hele rare... Uh, moet ik dat geloven? Dat vind ik, uh, je moet niks geloven. We proberen je te verleiden om erin te geloven. Precies. En, en ik vind dat wij daar bij Toneel van Amsterdam vaak in slagen. Wat ik van de mensen terug hoor ook, we hebben niet voor niks zulke volle zalen. Mensen zijn enthousiast. En een heel jong publiek, wat fantastisch is. Maar dat heeft toch te maken in die 25 jaar... is dat acteren toch ja, absoluut ja, maar... van karakter veranderd? Ja, natuurlijk, maar dat kan toch niet anders. Want het is een levende kunst. Ja. Ik bedoel, dit mensen van nu zijn weer anders dan... Maar goed, ik zat laatst op televisie... Uh, in een... Uh, uh, ik zat laatst in een televisieding over de toneelprijs. En toen waren de fragmenten van... Uh, van Paul Steenberg, Ko van Dijk... Ank van der Moer, Hans van den Berg... Van, uh, dat hm. waren ontzettende... Dat waren fragmenten uit de jaren 60, 70. Maar die mensen speelden heel modern hoor. Ik bedoel, dus daar is, uh, dat is ook een, een beetje een, een, een idee Ja, nou ja, goed. Tuurlijk waren die, die stukken toen wat traditioneler aangekleed. En de dramaturgie, mm -hmm. hoe we erover die stukken gedacht werd, was, was wat behoudender. Dat was niet zo avontuurlijk. Maar er werd toen ook al heel goed gespeeld. Er hangt iets aan van dat toneel vroeger zo was. Ja, ja. Nou, dat, nou, dat, dat was, zou ook wel zo geweest zijn. En dat, dat, dat, steekt, dat kun je bij sommige voorstellingen in de landen ook nog meemaken... dat er zo gepraat wordt. Ja. ja, dat komt omdat het uh, helemaal achteraan uh, te horen moest zijn. Nee, maar ik bedoel... Ook. Ja, ook, ook, ja, oh, ben, ja, we, ook we, dat. Ja, maar jullie hebben hele kleine microfoontjes aan. Ze ja. spelen met zendmicrofoons... Ja. waar ik overigens niet altijd een fan van ben... want die vallen wel eens uit. Maar, maar uh, ja, dat, dat, dat verschilt ook, ja... En de, ja, dus, dus uh, Ja, is... Ik vind het wel fijn, want dan kan je het gewoon echt goed horen. Ja. Uh, als je nou terugkijkt, wat zijn dan je, ja, je hoogtepunten? Wat was, wat was je beste, mooiste rol tot, tot nu toe? Het was dat tot ik aangenomen toe. werd op de academie in Maastricht. Dat ja. ik die brief op de mat lag liggen. Dat en, ik hem open maakte en een schreeuw van... En dat van, is in één keer goed gegaan? Ja. Nee, ik was eerst naar Amsterdam gegaan. en, en Dat ja. mislukte toen, was ik ook nog te jong. Toen ben ik in militaire dienst gegaan. Man geworden, natuurlijk. En toen, iedere zaterdag naar Maastricht om een om, om, om auditie te doen... En uiteindelijk moest ik dan het toelatings doen. En drie weken later kwam er een brief. En die zag ik liggen en toen maakte ik hem open. En toen schreeg ik, maar ik ben aangenomen. Dat was een fantastisch moment. Goed, en daarna uh, eigenlijk een van mijn dierbaarste voorstellingen is... Othello van Shakespeare ah. uit 2003. Ja, waarin je zonder schmink Othello speelde. Ja, ik had een klein zonder, beetje Zonder zwarte op. schmink, ja. Ja. Uh, geweldig, dus, uh, dat is een van en met, met, met Angels in America is dat wel, uh, uh, zijn dat wel mijn uh, dierbare voorstellen. Ja, daar ja. heb je toen de prijs voor gekregen. Ja, ja, ja. Nou, het zou voor de Frek ook uh, misschien zomaar uh, weer kunnen. Want uh, ik vind inderdaad dat Peter er maar naartoe moet. Ga je wel eens naar toneel? Ja, ja, ja. ja. Wat van is het de, laatste wat je gezien uh, hebt? Uh, Virginia Woolf. En oh. echt fantastisch. Ja. Het was de vijfde keer dat ik het stuk zag. En ik dacht, wauw, dit is wel ja. echt geweldig dan. Nou. Uh, Porgy Frans en Olga Zuider ja. ook he, in de Lamar. Ja, want er wordt echt heel veel goed toneel gemaakt ja. in Nederland. Ja. Dat wil ik nog maar eens door deze microfoon roepen. Maar ik zou vooral de mensen op willen komen roepen om naar de vrek te komen. Zeker, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vond het een fantastische voorstelling. Dank je wel, Hans uh, Kesting. Graag gedaan. Uh, morgen dus in de Schouwburg gaat het in, uh, in première. En uh, meer info kunt u uh, altijd vinden op onze site nieuwsshow.nl. Nogmaals gefeliciteerd. Ik hoop dat je nog 25 jaar te zien blijft. Je weet het maar nooit. Ja. Zometeen, uh, Kamerbreed van de Tros. Wie hebben ze daar te gast? Peter? Alex Brenningmeijer, de nationale ombudsman vicevoorzitter van het CDA... En de Partij van de Arbeid zijn dus Mirjam Sterk. En Jeroen Blijst in <laughs> En gaat u nou eens waar het vandaag daarover zal gaan. Wij zijn er in ieder geval, volgens mij volgende week weer. Tot Zo. dan. Dag. Het land staat op zijn kop, want Wilders zei: doe normaal man tegen de premier. Ja. Bent u ook gechoqueerd? Nee. <laughs> doe eens normaal man. Tegen de premier. Bent u niet gechoqueerd? Doe het niet uit. Dat zeggen wij de hele dag tegen elkaar. Voorzitter, dat kan dit premier niet zomaar weglachen. De hond is het ook niet mee eens. Doe normaal, man. De normaal. Wat zijn we nu hier met elkaar aan het doen? Ik vind het menselijkheid bovenkomen. Ik hou niet van moeilijke woorden. En ik zeg ook nu met opgeheven hoofd... tegen al die schijnheiligen van de linkse kerk... doe eens normaal, mannen. Als iemand dit zou zeggen binnen uw viswinkel... doe normaal, man. Ja, dat is een leuk hier elke dag. Radio 1, het nieuws...